Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een verboden coronademonstratie in Barneveld is een agent tegen het hoofd geschopt. Bij het protest waren ongeveer duizend mensen aanwezig. Het grootste gedeelte van de protestmars verliep vreedzaam. Maar volgens de politie zocht een groep van 80 tot 100 mensen bewuste confrontatie met de politie. Daarbij werd met stenen en stokken gegooid. Er zijn geen mensen aangehouden of boetes uitgedeeld... maar de politie onderzoekt het geweld aan de hand van beelden die online circuleren. Een zogeheten COVID-pas waarmee Europeanen deze zomer makkelijker op reis zouden kunnen binnen de EU... is er mogelijk pas in augustus. Dat zei premier Rutte na afloop van een Europese top in Portugal. De COVID-pas, een QR-code die de toerist in het vakantieland kan laten zien... zou op 21 juni operationeel moeten zijn. Maar volgens premier Rutte wordt het mogelijk later. In Amsterdam hebben zo'n 200 mensen gedemonstreerd... tegen de komst van megawindmolens bij woon- en natuurgebieden. Ze zijn bang voor de gevolgen voor de volksgezondheid... zoals stress en slapeloosheid door de geluidsoverlast die de turbines veroorzaken. Bij het Amsterdamse stadhuis is een petitie met 20.000 handtekeningen overhandigd... omdat de Amsterdamse Raad later deze maand een besluit neemt... over de plekken waar de windmolens zouden kunnen komen. Bij een explosie in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Nog eens tientallen mensen raakten gewond... De explosie was in de buurt van een school. De slachtoffers zijn vooral studenten, meldt een regeringsvoortvoerder. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de ontploffing was. Ooggetuigen zeggen dat het ging om een autobom, maar ook raketten worden genoemd. Het weer. Vanavond trekt de regen naar het noorden weg en loopt de temperatuur op naar mogelijk 17 graden in het zuiden. Morgen af en toe zon, maar vooral in het westen blijft er kans op buien. Het wordt een warme dag met 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland door de wegwerkzaamheden. Zo is de A4 van Amsterdam naar Den Haag helemaal dicht tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. En voor die afsluiting heb je enkele minuten onthoud. Daardoor is het ook extra druk op de A44 richting Den Haag. Veel mensen rijden om via die route. Maar daar heb je inmiddels drie kwartier vertraging tussen Kaagdorp en Oegstgeest. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd. Verder is de Velsertunnel dit weekend in beide richtingen dicht. Dat is in de A22. Dat veroorzaakt wat extra drukte op de A9. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. Entertainment for you. Zo is het. En hier zijn we dan. Wil je aan tweede, uh, welkom. En uh, dit is Marloes oosting. En zij hebben het over... Er komt een andere tijd. En zo dadelijk gaan we de haren even, even bellen natuurlijk. Om kwart uh, over zes... Ongeveer. Zo is het en blijf lekker luisteren, want Marloes is zo te horen om rond kwart over zes hier in de uitzending bij ZFM Entertainment for You. We gaan verder met Ramon Beens en Jij bent alles. Blijf er lekker bij. Zoek je aanvragen kan, zfmartiesten.nl En binnenkort, ja, kunnen we ook eventjes een verzoekje aanvragen op de WhatsApp. Dan gaan we omregelen. Blijf erbij, tot 7 ja, uur entertainer voor jou. Ik zeg je. het elke dag weer tegen jou. En dat ik nog verre ben en van je hou. Geef ik jou een kus, dan kijk jij me vragend aan. En lees in jouw ogen.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 Dan tegen me aan. en zeg ik laat jou Jij bent alles maar alleen voor mij. Ja, jij geeft me dat John uit Zandvoort aan de Tolweg Tina. Met Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur ZFM. Entertainment for You. Meer dan radio. Corrie Konings en druk je lijf tegen dat van mij...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 Storm. Nee, jou, en nee, ik versier je niet. Deze, ja, leraar eigenlijk in Oostenrijk. Ja, het zal eventjes rustig zijn geweest, maar goed. De muziek is, uh, ja, is er niet minder om. Hé, hey, um, ja, we hebben iemand in de uitzending en dat is uh, ja, Marloes Oosting. Marloes, een hele goede avond. Ja, een hele goede avond. Ja, hè? <laughs> Uh, ja, ja, <laughs> ja, nee, we, we, we, we hebben je al, uh, al, al vaker geprobeerd te bereiken, maar dan ben je heel druk of zo. Dus ja, oh, nou eindelijk. Okay. Nou oh, eindelijk. Okay. Nou, ik kom allemaal graag in de uitzending, dus gelukkig dan. Oh, oh oké. Okay. <laughs> hey ja, dromen komen uit, en ze zijn bij jou uitgekomen. Oh, zeker. Ja. Ja, absoluut. Zeg maar nee, krijg je het er uh, twee. Ja, in 2018 uh, zijn die uitgekomen of in ieder geval uh, die levens uitgekomen. Zo, oké. Okay. Ja, uh, dat, je dat hoort zo. Dat in ieder geval. Hè. Dat, ja. waren mijn, dat, dat zijn mijn dromen. Ja. Uh, ik had natuurlijk altijd een kinderwens. Uh, mensen die mijn vlogs hebben uh, gevolgd, die wisten dat. Uh, in 2018 was het eindelijk raak, na uh, jaren uh, de IVF te hebben gedaan. Dus ja, ja, voor mij was dat wel heel bijzonder. Ja. En dat wilde ik dus vastleggen uh, ja, door middel van een, een liedje te schrijven. En ja. dat heb ik destijds gedaan ja. uh, met collega, vriend uh, Frank van Etten. We hebben samen een liedje geschreven over deze gebeurtenis. En eigenlijk was het de bedoeling om dit gewoon voor ons als gezin te houden en nooit om dit uit te brengen, te releasen. Ja. Maar ik heb het wel laten zien in mijn vlogs dat ik dit liedje uh, destijds aan het opnemen was. En ja, er was toen ineens interesse, want ik, ik kreeg vraag van ja, maar breng je dit dan ook uit op single? Of is het ergens op te beluisteren? En toen had ik eigenlijk uh, besloten met mijn vriend, nou weet je wat, we zetten het gewoon op het album. Omdat er toch wel belangstelling mee is, mensen vinden het liedje leuk. Uh, dus ja, op het album die dan nog moet verschijnen. Maar ja, 2,5 jaar later, uh, corona, rustige tijd. Maar deze lag natuurlijk op de planken. Ja. En er was nog vraag naar. Toen hadden wij zoiets, weet je, we brengen het gewoon uit als single. Normaal gesproken ben ik niet zo van, nou een ballet uitbrengen op single. Want ja, uptempo ja, krijg je toch meer boekingen mee. En ja. ik vind zelf ook dat het voor de radio's ja, wat beter is hè, om, om dat na te luisteren. vind ja, ik zelf. Klopt. Maar goed, in ieder geval was Vraag Naar en we hadden hem liggen. Ik had zoiets iets breng hem lekker uit, dromen komen uit. En uh, ja, ik heb er geen spijt van moet ik zeggen, want ik heb heel veel mooie reacties op die liedje gehad. Ja, maar het is, het is natuurlijk ook een nummer dat je zegt van nou, uh, hé, dat, dat is eigenlijk ook een beetje algemeen. Ja, nou eerst dacht ik van, ah, weet je, het is niet echt commercieel, want het is maar voor een kleine groep. Want ik dacht van, ja, IVF, mensen die de IVF hebben gedaan, ja. die raakt dit. Maar dat is natuurlijk niet waar, want het gaat over kinderen uh, krijgen en hebben. En hoe dankbaar je daarvoor bent en ja. hoe gelukkig je daarvan kan zijn. Ja. Dus ja, heel veel ouders pakken het natuurlijk. He? Ja, inderdaad. Je hoort wel eens zeggen, we, we nemen één of twee kinderen. En dan zeg ik altijd, nemen, nemen dat wordt lastig. Ja, het is niet zo vanzelfsprekend. Nee. Van, oh, later uh, willen kinderen. Moet je maar kijken of überhaupt dat kan. Ja, ja want uh, eh? ja, ik want zeg het, altijd... Ja, uh, daar moet je toch met z'n tweeën voor zijn. Ik bedoel, ja... Nou nee, ja, dat sowieso. Ook, ja. Niet, maar ja, dan moet je ook maar eens afwachten uh, eh Of, uh, of, of ze allebei uh, vruchtbaar zijn. Of het allemaal... Uh, ge, ge, ge, nou ja, uh, of je dat mag krijgen. Het is niet ja, zo zeker wat je zegt. Nee, nee het is uh, allesbehalve vanzelfsprekend. En uh, ik zeg altijd, ja... precies Je moet er altijd uh, toch ook... Uh, ja zuinig op zijn. Nee, want, uh, als je ja, ik ik eigenlijk zo'n behandeling hebt ondergaan, dan zie je eigenlijk hoe bijzonder het is. Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja ik... Ja, ik heb in ieder geval ja, ja, jouw uh, verhaal natuurlijk uh, helemaal uh, gelezen. En uh, ja, ja. volg je eigenlijk al een uh, ja, een hele tijd. Eh, eh, vanaf. Eh, als hij s'nachts piano speelt, zeg maar. Eh, oh, een beetje die periode. Dat is een hele lange tijd. Dat ja. is een hele lange tijd, ja. ja. <laughs> en ja, later, later het is, het nog later niet, is er maar. nog een. Ja, later is er nog een clip van gemaakt, hè? Uh, van als hij s'nachts piano speelt. Ja, ja. uh, nou, niet later, hoor. Hij dat, dat, nee, toch? Nee, eigenlijk echt op het begin al. Oh, oké. Okay. Uh, werd er een clip van gemaakt. Ja, dat, toen was ik uh, 19, 18 jaar of zo. Toen ik die. Uh, het single uitbracht. En ja. toen hebben we er gelijk een clip bij gemaakt. Ja. Want je ziet okay. dat ook echt wel. Dat het, na vergeleken met nu, de clips van nu, is dat echt een beetje amateuristisch. Uh, ja, maar goed. Clip. Maar ja, weet je, je <laughs> ja, het is mooi om te zien dat je gewoon groeit. Als je ja, ja, clips ja. ziet en toen. Ja. ja, nou, daar zeg ik. Ja, uh, zo lang volgen, volgen we eigenlijk al. En uh, ja. Ook toen nog even kijken, ja, dat was toen ook nog eens een keertje een stukje op televisie. Want eh, uh, die had een, een plaatje uitgebracht. Hé, hey, Maloes, wil met je onder de douche. Toen was je ook nog uh, ja, daaraan ja, ja, bezig. Ja, Dat was in de periode van dat ik je circus wil uitbracht. Die ja. kwam eigenlijk vlak daarna. Ja. En ja. daarom daar zeg ik, ja, we volgen je al een hele tijd. <laughs> Hartstikke leuk. Ja, en toen, eh, en toen ging je je vleugels uit slaan, hè? Dat, eh, toen kwam eh, dat nummer. Ik ben nu mijn vleugels uit? Ja. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Goed hoor. Ja, ja, ja. ja zo, zo zie je gewoon een, een, een heel verhaal eigenlijk, hè? Ja. Nou ja, zo zie je inderdaad eh, hoe iemand groeit. Precies. En met je zeurteke was een beetje rebels. En als je dan nu de single van nu ziet, Dromen Komen Uit. Dat, ja. dat is weer totaal andere malus. Ja, daarom zeg ik, ja, dat is een heel andere, ja, complete groei eigenlijk. Van, van, van, ja, van ja, nul dus tot niks, mooi, of van niks tot nu. Is, eh, inderdaad, en het is heel erg leuk dat je dan ook zelf je teksten kan schrijven. Ja. Hè, want ik, eh, de laatste jaren heb ik allemaal niet zelf geschreven. En dat is gewoon, ja, mooier vind ik, omdat eh, wat je meemaakt, schrijf je op papier. Niet alles altijd, natuurlijk, niet altijd alles is bureaucratisch, nee. maar nee. Uh, ja, de meeste dingen wel. Ja. En dan, ja, het is een soort van fotoboek online. Of ja, foto. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Ik snap uh, heel goed wat je bedoelt. Ik vind het heel erg leuk voor mijn kinderen ook. Uh, vooral deze nieuwe zingel. Ja. Voor later ook. Ja, ja nou ja, dat. Uh, eh, dat ja. Als, als ik jouw verhaal lees. Jouw verhaal is overal terug te lezen natuurlijk. Ja. ja. Het is, is zo'n mooi verhaal eigenlijk. Een beetje. Nou ja, het ja, wordt eigenlijk een beetje geromantiseerd. Ja, ja, dat sowieso hè, altijd. In films, in liedjes. Hè? Nee, nee, maar goed, het is, uh, nee, het is leuk. In ieder geval, ja, en uh, ik vind het mooi dat je, dat je dit hebt kunnen doen. En uh, ja, hoop, hoop, hoop, hoop mensen ook uh, misschien uh, ja, daar heel veel plezier van uh, ondervinden. vinden. En uh, ja, misschien is het eigenlijk hetzelfde verhaal uh, uh, uh, hebben meegemaakt als, als dat jij hebt uh, meegemaakt. Ja, meegemaakt. Ja, nou ja, de feedback, in ieder geval de feedback die ik terugkrijg... Uh, ja, zijn vaak, ja, natuurlijk ouders uh, die of dit ook hebben meegemaakt... of gewoon uh, ja, dankbaar zijn en, en, en gelukkig zijn eh, dat ze ook kindjes hebben. Ja. Hey, en uh, stiekem, uh, was je, ben je al bezig met, met iets anders? Zeker, ja. Ik uh, wilde sowieso eigenlijk de zomerzingel uitbrengen. Maar ja, toen kwam dit idee er tussendoor... Ja. Uh, ook omdat die al klaar lag op de planken maar een singel gaat er zeker komen uh, en dat wordt in juli, eind juli komt er een nieuwe single okay. en, en ga je nog uh, uh, oude nummers zeg maar uit die periode ga je die ook nog eens in een nieuw jasje steken of uh... Uh, nou dat niet maar um, heel veel singles die ik heb uitgebracht die niet op die eerste twee albums staan die komen op een derde album die na die Komt. Ah, oké. Okay. Nou dan houden we dat in ja. ieder geval in de gaten. Ja, toch? Ja, toch? <laughs> en dan bellen nee, we gewoon. En dan bellen we gewoon weer, toch? Precies, hartstikke gezellig. Altijd goed. Ah, oké. Okay. Hé hey, Maloes, ik zou zeggen, ik kon hem lekker aan. Ik goed nou, dan wens ik alle luisteraars heel veel luisteren aan mijn allernieuwste single: dromen komen uit. En zeker weten. Hé hey, Maloes, dankjewel. Jij ook bedankt. Hey, doei vloedjes oei. en uh, geniet van het weekend hè. Doe doe. Jij ook. Fijne doei doei. moederdag. Doe doe. Dank je, jij ja, ook. die leek niet uit te komen. Maar de liefde, die was zo sterk. De leven steeds maar weer hopen. Of iets van komen. Ja, prachtig nummer, Marloes hosting en oh, wat maak je me blij, ja, dromen, ja, hey. dromen worden waar. Hé, hey, um, even kijken hoor, wat gaan we doen? Uh, ja, we gaan naar de Bertha Verbeek en uh, je draait om en, uh, ja. een, ja, bekend nummer van, uh, je kent ze wel, Rita Hovink.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 Natuurlijk, ja, vroeger gezongen door Rita Hovink. En ja, die woonde hier ook in Beverwijk. Wist u dat, oh ja. Bert? Ja. Is dat zo? Oh, dat weet ik niet. Ja, Rita Hovink is een Beverwijkse. Ja, Rita Hovink. Nou, dat vind ik geweldig. Ja, dat is een zangeres Ja, Nou, zeker weten, Bert. Ja. Zeker, ja. Dat is ook lang geleden, hè? Dat is een hele tijd geleden. Nou, ergens in 1977, volgens mij, dat zij overleed... Ja, oh, maar het staat allemaal tijd die vliegen. Nou, ik dacht het wel. Oh. Uh, ja, ik, ik weet niet of het nou net, net voornaal en of na navis niet was, maar. Ja, <laughs> nou ja, het maakt allemaal niet uit toch okay. jongens, We kijken niet op een van Nou nah, ja, zo is het. <laughs> <laughs> ik zit al lekker boven met elkaar en dat helemaal. Ja, toch? Ik bedoel, uh, ja, 77 weet ik nog wel Elvis, is dus. Jongen, jongen, jongen. Hé, lief het maar, wat hoor ik, Jongens, Zijn die sauna's weer open? Ja, ja ik, ik, ik, ik, ik keek er gisteren van op, ja. Ik, ja. Mijn collega die, <laughs> die heeft dus uh, ja, lekker geboekt. En die gaat lekker met zijn vrienden in uh, de sauna in. Nou, nou, dat is helemaal goed. Het is een kleine saafrucht voorbij. Daar wist je er helemaal niks van. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik wist het ook niet. Ik keek er daar van op, eigenlijk. Nou, ik krijg helemaal niet raar. Ik ben blij dat het weer. is. Toch... <laughs> ja, ik bedoel. We ja, euh... kijken met verheugenis. Nou, lekker met de billen bloot. Hartstikke idee. Ja, zo is het. Ach, is niet, hoor. een in. Het <laughs> is toch verdomme koud buiten? Verdomme. Ja, het is uh, echt voor de tijd van het jaar. Nou, we zaten gisteren even op de e-bike. Uh, nou, dat ga je natuurlijk ook al een stukje harder. Ja. Nou, dat doe je niet voor je leut, hoor. Nee, de tengels die vlogen vanuit die, die bevroren buiten van onze handen, zeg. Ja. Niet te geloven. Ja, die, die, die, wind, die, maakt het, die wind die maakt het zo koud, ja. He? Ja. Ah, ja, ja. je Ja. Jij er weer niet aan, hè? Ik heb de bedschat niet aan. Hahaha. <laughs> <Ja, je laughs> van, van die handschoenen, er zit een... Bijna een ja. jongen, nou, ja, wat bedanktje? Ja, lekker, hoor. Ja. Dus, maar, nou, dat, dat uh, wordt uh, goed nieuws voorin. Dankjewel. We gaan ja. het uh, boeken. Dat gaan we zeker doen. Ja, dat... Uh, ik bedoel, ja. Waarom niet? ja nee? Ik bedoel, ga, ja, zelf ga ik, ga ik natuurlijk ook weer even kijken dan. Ja, waar ga je naar de sauna als ik vragen mag? Ik, uh, ik ga meestal uh, richting, uh, ja, waar die aardbevingen rond... Uh, nou, daar helemaal. Daar helemaal, ja. Noorden, naar Groningen. ja ja, ja. dat is ook alweer. De daar, de Schans. Ja, ja, ja. Zo is dat, ja. Ja, en natuurlijk uh, ja, Spa 2000 in Limburg, hè? O oh, ja, ja, ja zeker. Nou, dat is zo'n ja. mooie term. wij zijn er ook wel allemaal geweest Ja, we kennen hoor. ze allemaal. We, kennen he, met... ja. Ja. we mogen nergens meer in. We kennen wel z'n mond in jou, hè. We gaan wel lekker stil. Ja, gezellig jongen. Ach, heerlijk. <laughs> ja toch? Een gezellige barritje, ach man. Ja. Nou, nou, nou ja, kijk, ik bedoel. Nu nou we de terrasjes weer open. Ja. En nou, en nou is het bagger weer. Ja, dat ja. zal je altijd zien, hè, bij de godsbedrijf. Ja, dat is toch wel... Ja, jongen, niet toch uh, wel. Ja, wij waren zo'n klein café, maar we konden net één ik buiten zitten. Nou Nee, maar goed, jullie hebben hem gesloten. Ja, helemaal. En ja, dat is toch een beetje zonde, hè. Hey? Ja, man, hartstikke zonde. Wat ja. doe je nou. nou? ja, we ja. proberen het er maar niet over. Nee, nee, nee. We gaan allemaal, nee, allemaal ja. halen met de, met de bed. Ja, ja, zeker weten, but. Nou, Ja. We ja. zijn vrolijkers, jongens. Ja. Dus eh, Amsterdam, een, stukje, een stukje, ik zeg altijd een stukje Amsterdamse gezelligheid is dan weg, hè? Ja, ja dat, dat is zeker zo, jongens. Zeker. Ja. Maar ja, de gezelligheid zit in je eigen hart, hè? Jawel, jawel. Maar goed, als, als, ik, als, ik, als ik kijk naar de burgemeester die, die daar uh, huishoudt. Ach, maar Nou, ja, maar dat ja, maar, er is geen poppitype, uh, ook wat dat betreft. We gaan nee. een betere. Maar ja, die, die is ook het hemelen. Ja, ach. Ja, we gaan <lacht> het allemaal doen. Ja. Ja, ja, we, we houden het allemaal even uit wat dat betreft. We zullen wel motten wat dat betreft. Maar ja, ja een leuke zon, zullen we maar zeggen. Ja, inderdaad. Ah ja, we hopen weer op goede, uh, betere tijden. Zo is het, jongens. We gaan er lekker naar de camping. Zo is het. En gewoon voor de zomer weer. En dan gaan we blijven er lekker in ons eigen lijntje. Ja, en we gaan lekker op de fiets op de e-bike. Op <laughs> de e-bike. Ja, nou ja, ik bedoel. Uh, als, als de wind... Uh een beetje blijven liggen, uh, en het is uh, een zonnetje erbij... en een graadje of 22, dan is het makkelijk te doen. Ja, nou, ah, we, we, we, gaan we nog passen, hè? Ja. Met, zaten we nog lekker op het terrasje. Ja, zaten tussen we. de druppels door, hè? Ja, nee, met zaten, Ja, met lekker uit de wind zaten we door ze. Lekker, wat ja, je? Ja, je hebt ze allemaal ontweken, Beb. Wat zeg je? Ja, nee, Beb, ze zegt tussen oh, de druppels nou? door. Ik zeg, je hebt ze allemaal ontweken. Ja, ik heb ze allemaal ontweken, jammer. mijn nee, Ja, ik heb het <laughs> <laughs> <Ja, laughs> <komt> <laughs> Nou, nou, Best zat, uh, zat natuurlijk voor Robin, jij op met de paraplu. Ja, dat is het. <laughs> <laughs> Ik heb er helemaal in gepakt, ,rit. Ja. ja, ja we hebben ja, er ja, allemaal ja. maar al lol in. Ja, zeker weten. Oh, ja. Ja, de, en we hebben weer lol gehad, hè. Vorige week zijn we wel lekker uh, zo we filmen geweest. Voor de ja. nieuwe aflevering van Bep en Bert in de Naars zaten. En, en dat is, uh, dat is ja, allemaal te volgen, hè. Ja, nee, die komt er aan. We gaan hem weer niet meer sing single gaan we uitbrengen. Maar we dachten dat eerst in mei te gaan doen. Maar dat gaat helemaal niet lukken. Want die jongen, die pluggen, die zitten allemaal vol. Dus uh, dan gaan we het maar uh, in, na de zomer even doen. Uh, een beetje ergens in september. Ja. En dan uh, gaan we twee liedjes gaan we uitbrengen. En ben een hartstikke leuk, uh, leuke uh, uitzending. Want we gaan weer... Uh, ja, we gaan het uh, reïntegratietraject gaan, Bep en Bep in. Dus dit wordt een hele spannende, leuke aflevering, kan ik je zeggen. Ah, oké. gelachen. Ja, graag. Nou, ja, oh, oh. we, we houden dat allemaal in de gaten natuurlijk, hè. Ja, zeker. Nou, we, we, we zullen de mensen erop blijven attenderen, zoals dat heet. Zo is dat. En, tegen, tegen die tijd, dan uh, kun, kan iedereen zijn lol op, wat dat betreft. Mas, ja, toch? Master borst net. Nou, nu en nu al, of? <laughs> ja, dat is perfect, ja. <laughs> Als je het eruit, kon De konijnen toch? Zo is het. Je touwt een thuis aan en ga. Ja. <laughs> ja, dat is ja, een, lekker, een hoor. Dan, hè? Ja. ja, zeker. zeker. Ja. een uh, you, you, me, tarsen, hè? ja Ja, beetje een Ja, ja. Ik heb nog zo gezegd, geen bommetje. Ja. Nee, maar we gaan, uh, nou, we gaan er eventjes van genieten, we gaan even plannen. En uh, ja, wat dat betreft, uh, dus, dat, uh, het sauna lied kan er wel in, hè Fred? Ja, toch? En, uh, ja, ja, ja, vind ja. ik ook. Laten wel leuk. we even stimuleren met de hele ja, ja, jongens, en er staat, uh, als je nog wat meer wilt zien van het sauna lied... We hebben een hele leuke clip, hebben we ervan. En dan moeten jullie even gaan kijken bij bed.bed.nl. Dat is onze site, de website, zo wil ik het zeggen. En daar, daar zie je, dat, uh, kan je kiezen voor het liedje zelf. En er zit, een, er zit een leuk clipje bij. Maar er zit ook nog een aflevering bij... van De Wereld via Bed Bed... DWBB. Ja. En uh, daar zitten leuke moppen bij. En uh, de zaaklijnen wat dan nu meer. Het is een hartstikke leuke uitzending. Ga maar eens even kijken, mensen. Ga genieten. En uh, vooral met het liedje. En als je, het, uh, als je niet weet wat de konijnen zijn... Uh, <lacht> vlieg ik hem al een keer uit. <lacht> Het, maar ze zijn ook nog te volgen, kijk, meerdere afleveringen zijn te volgen ook op YouTube natuurlijk, hè? Ja, ik of, zeker. We komen zes staan erop. Dus, uh, niet op, hoor. En, en de nieuwe komt in december. aan. Maar dat, pas, dat gaan jullie wel uh, gaan jullie merken. Gaan we vertellen allemaal. En dat uh, gebeurt ja. in september, hè? Ergens, ja, ja. Ja, denk ik wel. Maar we laten het wel weten, Frit. Ja, zeker. Dus, uh, ja, we spreken elkaar allemaal op water. Ja, zeker ja, ja, wel. Zeker wel. wel. Ja. Nee, dat komt goed. Goede week, jongen. Ja, ja, jullie ook. Dankjewel. Alle mensen daar, zo, gaan genieten. Lekker, heb, hou, het, uh, hou het hoofd koel en het hart warm, zeg ik altijd maar. En, uh, en ga vooral genieten van ons liedje. De, uh, de, de sauna. De sauna. De sauna. De sauna. En, natuurlijk, uh, en natuurlijk een fijne moederdag morgen. Ja! Oh, ja nou, gaan we wel genieten van. Zeker, hoor. alle vrouwen. Alle vrouwen, jongens, ja, geniet maar hoor. Alle vrouwen, jongens. Alle jongens. Allebei. Gelach. Arme, heb <laughs> <laughs> een fijne dagmorgen. Met boosband en uit niet te veel gebakken, want anders kom je, je pak hier pakking niet meer in. Nee, zo is het. <laughs> <laughs> en dat zeggen wij natuurlijk. Traditioneel. Handje rug. Handje paraplu. Hey, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. We gaan naar de sauna. De tas gevuld tot aan de nok Centen uit een oude sok We gaan naar de sauna Lekker slepen met z'n allen En de flessen laten knallen En nou stikken we de, de moord We doen gewoon of het zo hoort Ja, zonder slag of stoot Gaan we met de billen bloot We gaan naar de sauna Zeg Bert, gaan we echt met de billen bloot? Natuurlijk! Ik weet nog hoe ik voor het eerst de sauna had betrat Ik was daar toen de enige die nog een broek aan had Het moest wel even winnen, ja, maar toen deed ik hem toch uit Ik kan nu wel beginnen. Dit interesseert me geen fluit Een fluitje van een cent, zal je bedoelen? Zeg maar de de kanijnen uit het hok en de sorens in de lach. We gaan naar de sauna Gevuld tot aan de nok, Zetten uit de oude shop! We gaan naar de sauna! Lekker smeten met z'n allen En de flessen laten knallen En al stikken we de moord! We doen gewoon een hoort. Ja, zonder slag of stoot Gaan we met de billen blo. Zo'n Eerste keer, daar zat hij plotsklaps voor me, ja, die mooie jonge heer. Ik dacht, als ik blijf praten, staat dat vast professioneel. Maar toen kwam er een gesis, want het moest stil zijn, wist ik veel. Tuurlijk! <lacht> de de koranen uit het hok en de zoren in de la. We gaan naar de sauna, het was gevuld tot aan de nood.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 Zo'n figuur die al die benen wrijft dat slaat je laatste uur Geen Polonaise aan, mijn lijf. Zeg, opzouten met die piepvingers van je De, de konijnen uit het hok En de, de sorens in de bla We gaan naar de sauna De tas gevuld aan de nok Zend uit een oude sok We gaan naar de sauna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 Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 en DHB Plus 6a Rolf Sanchez en uh, John Eubank En één moment uh, Lekker Wat vind jij van het nummer Dave? Ja, een mooi nummer toch? Ja toch? Ja, zeker Hey Dave, goedenavond. Dave Korteweg, dames en heren. Ja, zeker. Ja, zeker. De enige echte. De enige echte, ja. Precies. Hey Dave. Uh, ja. Uh, jouw nieuwe single. Ja, jouw avonturen. Uh, jouw ik, avonturen, hoor. ja. Ja, niet de mijne, maar de jouwe. De mijne, ja. <laughs> nou, dat ligt eraan hoe je erover denkt, hè. Ja, ja, ja, ja. ja dat is inderdaad zo. Hé, hey, um, maar uh, ja... Deze single is tot stand gekomen. Hoe is in deze barre tijd, hoe is, hoe is het eigenlijk ontstaan? Nou, het is meer een beetje een opvolger van uh, Pico Bello, die ik uh, vorig jaar heb uitgebracht. Ja. En uh, ja, toen zeiden we, wat, wat gaan we nou doen? Uh, ja, Picobello is een koffer. En uh, toen zei uh, Joris van uh, Sonic Solution van... Uh, ja, wil je nou een eigen nummer? Ik zei, ja, dat is goed. Dus uh, toen hebben we... ...hebben ze een melodie bedacht... ...en uh, toen heb ik daar wel geprobeerd op te schrijven... ...dat lukte niet echt. Toen heb ik uh, Pascal de Vorme ingeschakeld... ...en die heeft het nummer verder uh, tot stand gebracht... ...en uh, ja, er was eerst een beetje... ...er zat eerst stoutse dromen in... Ja. ...maar omdat ik uh, ja, in Picobello ook al iets met dromen in had... ...toen zei ik van ja, maak er maar uh, jouw avontuur van. Ja, anders krijg je inderdaad dat het uh, misschien... Uh, te veel op elkaar gaat klinken. Ja, precies, dus... Uh, het kan een beetje lawaaiig zijn. Ik ben uh, op een uh, verjaardagsfeestje, dus... Uh, ja, nou ja. Moet kunnen, toch? Ja, daarom. Dus één uh, gezelligheid, hè. Doe. Ja, nee, zo is het. Hé, hey, en uh, uh, ja, dat is een single. Maar heb je stiekem al wat, uh, wat meer op de plank leggen? Ga je nog iets bijzonders doen? Uh, dit jaar nog niet. Uh, ik ga volgend jaar... Kijk, mijn, mijn doel is elk jaar een, een single uit te brengen. En, ja. ja vol, volgend jaar, augustus, ergens er komt dan weer een, een nieuwe single. Ja. En uh, ja, zo wil ik een beetje doorgaan eigenlijk. Ja, oké. Okay. Je, je gaat nog, misschien nog aan een EP'tje werken of... Uh... Wat, sorry, nog je nog een keer? Ik zeg, je gaat misschien ook nog aan een EP'tje werken met de tijd of... Uh... Zie je dat niet zitten? Blijf je gewoon singles uitbrengen? Ja, ik, ik blijf gewoon uh, singeltjes uitbrengen. En uh, ja, proberen... Als er direct alles weer uh, lopend is... Dan uh, proberen we ja. natuurlijk weer de optredens te krijgen. En uh, ja. weer gezelligheid te maken bij de mensen natuurlijk. Ja, en dat is het belangrijkste. Ja, zeker. En, uh, ja. Vind ik super om te doen. Ja, dat is het ook. Hé, hey, en uh, ja, waar kunnen mensen jou uh, volgen of uh, vinden? Ja, dat is op Facebook het meeste. Eh... Uh, daar ben ik het meeste actief. Ik uh, ben op Instagram ook natuurlijk uh, te, uh, te volgen en, uh, en te doen. Maar op Facebook ben ik wel uh, meer actief. En uh, als ze dan een berichtje achterlaten of, uh, of verzoeken, versturen, ja, dat, dat kunnen ze altijd doen. En uh, als ze me willen boeken, kunnen ze ook gewoon uh, via Facebook uh, mij bereiken. Ah, oké. Okay. En uh, eventueel uh, degene die, uh, die het uitbrengt, tenminste, de, de single uitbrengt. Hoe bedoelt u? Nou, kunnen, kunnen ze die ook bereiken, eventueel voor een voor optreden dadelijk eh, als het weer allemaal een beetje los gaat komen? Ja, uh, gewoon voor uh, de, de boeking of, uh, of wat? Ja, voor de boeking, ja. Ja, dat kunnen ze ook gewoon via Facebook doen bij mij. Ah, oké. Okay. Ja, ik, ik ben heel handlos, dus, uh, zelf. dus zelf. Uh, dan kunnen ze ook gewoon via Facebook uh, een bericht sturen en dan uh, zal ik antwoorden. Oké, okay, maar jij hebt nog geen eigen site? Nee, dat niet. Nee, ik heb uh, ja, Facebook is toch wel het uh, dingetje van uh, voor uh, social media en uh, ja, ja, ja. ja, om een eigen site te maken en dat soort dingetjes allemaal. Dat is nog niet uh, van toepassing, laat ik zo zeggen. Nee, oké. Okay. Je, je wacht nog ja. gewoon even lekker en uh, ja, precies. we kijken eerst de kat uit de boom, laten we het zo zeggen. Ja. Oeh. Kijk, met Picobella heb ik wel uh, wat meer uh, naamsbekendheid gekregen en da dat soort dingen. Ja. Kan ik ook zien aan de downloads natuurlijk. Ja. En uh, ja, en zo proberen we gewoon verder te gaan. En uh, misschien ooit een keer een eigen, uh, eigen pagina. Maar uh, voor nu, uh, met Facebook, uh, ja, lukt het ook. Dus ja. Snap je? Dus dan. Uh, ja. Waarom zou ik dan een, uh, een uh, eigen pagina maken? Ja, nee, ja, dat, dat, dat is voor iedereen inderdaad eh, verschillend natuurlijk. Ja. Eh, ja, ik bedoel, <laughs> ja, dat is jouw keus. Ja, precies. Ja. Dus uh, ja, als het zo lekker loopt, dan uh, is het ook prima, toch? Ja, ja, ja. Ik bedoel, uh, social media, uh, ja, is, is eigenlijk al een hoop ja. Uh, uh, reclame. Ja, dat Toch? Wel. Ja. Dat is uh, helemaal top, toch? <laughs> ja, ja, zo is het. Hey Dave, ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan. Dan uh, gaan we hem lekker draaien nog uh, voor, uh, voor het nieuws van 7 uur. Ja, ik wil jullie bedanken voor de uitzending. En uh, ik wil jullie succes wensen verder met de uitzending. Ja, dankjewel. En dan, dan komt er mee een nieuwe single uh, van Dave Korteweg. Jouw avonturen. Hey, en uh, ik zou zeggen, fijne Moederdag nog morgen. Ja, hetzelfde. En uh, ja, veel plezier allemaal. Hey, dankjewel hè. Okay, hey Dave, tot ziens. groetjes, goed weekend. Doeg, dan liefde kan betekenen. Jij weet waar de liefde hierom draait. Rijk kan ik me echt met jou wel rekenen. Geen haan die naar ons avonduitje kraakt. Donker wordt bij jou vanzelf weer licht. Ja, die doet mij weer verlangen Als ik in jouw mooie ogen kijk Telkens voel ik steeds die warmte Die ik op een afstand van jou krijg Wat je mij al geeft, ja, elke keer Hey, neem me alsjeblieft in jouw avonduren mee hey. Donker wordt bij jou vanzelf weer Als jij hier weer in mijn armen ligt Wat je mij al geeft, ja, elke keer In Zandvoort 106.9. Op de kabel 104.5 en DAB 6A. Hé, hey, Fred, hij draai je nog eens een plaatje. Ah, gezellig, Fred. Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, ahora y la fecha y dos corazones y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo me quedo contigo si yo vuelvo a San Juan. Yo vengo yo vengo contigo. Entonces ya, te diré dit We waren weer twee uurtjes entertainment voor u. Mijn naam uh, was en is Fred Hey. En graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot dan. Een fijne moederdag morgen. Groetjes, bye.